6 uur. NPO Radio 1. Het Mark Visser. Goedenavond, het laatste half uur alweer van Nieuws en Co. Boze taxichauffeurs in Brussel protesteerden tegen de komst van Uber. En vriend van Nieuws en Co Dominee Ad van Nieuwspoort vindt dat we ook aandacht moeten hebben voor de dingen die mislukken in ons leven. Eerst het nationaal. Katrien Straatman. De eigenaresse van een Hilversumse ijssalon... die vorige zomer wekenlang werd geterroriseerd door jongeren... wordt vervolgd voor mishandeling. Ze was de racistische scheldpartijen en de vernielingen aan haar winkel zo zat... dat ze de jongeren wegjoeg met een stok. Een van de belagers wordt vervolgd voor het beledigen van de vrouw... maar hij deed ook aangifte tegen haar vanwege mishandeling. De vrouw zegt dat ze sprakeloos was toen ze hoorde dat zij ook wordt vervolgd. Ze heeft inmiddels besloten te stoppen met haar ijssalon in Hilversum. Mensen die een huis willen huren worden vaak gediscrimineerd. Ze krijgen het huis niet, alleen maar vanwege hun naam. Dat zegt het blad De Groene Amsterdammer na onderzoek. Toen kwam ook Abi Galgoen. Hij kreeg dertig afwijzingen. Maar toen hij zijn vriendin met Nederlandse naam liet reageren... was het meteen raak. Ik zeg, uh, ga jij maar eens proberen. Ik weet zeker dat het jou wel lukt. Dus ik denk echt wel dat het aan mijn naam ligt. Nou, dat wilden ze in eerste instantie niet geloven. Nee, dat, dat, dat, dat kan niet. Ik zei, nou schat, ik heb het je verteld over mijn sollicitatieprocedure. Dus zij uh, stuurt haar eerste mailtje uit. Raak. Uitnodiging. Journalisten van de Groene Amsterdammer reageren op een huis... met de naam Jaap en met de naam Rashid. En die laatste werd veel minder uitgenodigd. Het kabinet wil op de lange termijn 200.000 arbeidsgehandicapten aan een baan helpen. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... wil onder meer het subsidiestelsel vereenvoudigen. Daarmee hoopt ze werkgevers ertoe te bewegen... toch mensen aan te nemen die door hun beperking minder kunnen produceren.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 Een Forum voor Democratie en Denk komen definitief niet in het Amsterdamse College. Volgens de informateur ziet geen van de partijen de samenwerking zitten. Forum en Denk hebben in Amsterdam beide drie zetels. Na de gemeenteraadsverkiezingen, GroenLinks, werd de grootste. De NAVO heeft zeven stafleden van de Russen die gestationeerd zijn bij het NAVO-hoofdkwartier in Brussel, de deur uitgezet. Daarmee zijn er nog maar twintig Russen bij de NAVO-missie betrokken, heeft secretaris-generaal Stoltenberg laten weten. I have today withdrawn the accreditation of seven staff at the Russian mission to NATO. This sends a clear message to Russia that there are costs and consequences. For its unacceptable and dangerous pattern of behavior. Stoltenberg zei dat hij een duidelijke boodschap wil afgeven aan Rusland. De stap volgt op het uitzetten van Russische diplomaten door diverse landen naar de zenuwgasaanslag op de Russische dubbelagent Sergei Skripal in Engeland. Nederlandse denksportorganisaties moeten voortaan BTW gaan betalen. Tot nu toe waren bridge, dam en schaakclubs daarvan vrijgesteld... zoals andere sportclubs. Maar het Europese Hof heeft besloten dat er bij het bridge, dammen en schaken... geen sprake is van sport, omdat er amper wordt bewogen. De ongeveer 150.000 leden zullen dus 5 tot 10 euro per jaar... meer moeten gaan betalen voor hun lidmaatschap. Staatssecretaris Snel gaat kijken of verenigingen... toch kunnen worden vrijgesteld van BTW... zodat ze hun leden kunnen behouden. Het weer bewolkt en regenachtig in het Noordoosten valt die vanavond pas. Vannacht wordt het tijdelijk droog en daalt de temperatuur naar een graad of vier. Morgen veel regen en wind en ook koud voor de tijd van het jaar met een graad of zeven. Bij de ANWB zit Kees Kwaks. Kees, we zijn nu wel... De klok van 6 gepasseerd. Betekent dat dat het al ietsje rustiger gaat worden? Dat die enorme drukte wat afneemt? Nou, ik zou de term rustiger niet willen gebruiken, Mark. <laughs> 716 kilometer. Ah, maar dat is, minder, eerste... dat is minder dan net. Ja, dat is wel. We zijn ja. de eerste 200 kilometer wel kwijt. Dat is ah. het goede nieuws. Maar ik denk niet dat je dat echt merkt. En zeker niet in de Randstad. Um, er is nog genoeg vertraging. Merk je vooral op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Dik een half uur tussen Ketelplein en Zoeterwouden. Ook een half uur vertraging richting Rotterdam. Tussen Leidsendam en Dammen, het Knopend Ketelplein. De A15 is dicht na een ongeluk met een vrachtwagen bij de Botlektunnel. Vanaf Hoogvliet tot aan Spijkenisse staat file. Dik een uur vertraging. Het zou best kunnen dat die Botlektunnel nog ruim twee uur dicht blijft. A27 Breda-Gorkum. De nasleep van een ongeluk bij het Nieuwendijk. Vanaf Oosterhout staat 12 kilometer. Vertraging ruim een half uur. Drie kwartier vertraging loop je op op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. In de file tussen Hilversum en Nieuwegein.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 NOS NTR. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Schoof, maakt zich zorgen om de uitspraken van Iman Fawas Jeneet over burgemeester Abu Talib. Hoe hij daarover praat. Hij gebruikt misschien de woorden niet letterlijk van afvalligen. Maar het is echt zo te duiden. En dat heeft in de islamitische context grote betekenis. Nee. Mark Visser. Nieuws Co. Grote betekenis die grote irritatie veroorzaakt in Politiek Den Haag. De uitlatingen van de omstreden radicale Haagse imam. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat met de Tweede Kamer onderzoeken hoe de wet kan worden aangescherpt om de imam aan te pakken.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 He, dus dus uh, daar krijg je uh, het uh, probleem dat je hem die. Uh, je kunt het niet zomaar het land uitzetten. Nou, dan is nog een ander ding. Dat hij. Uh, als hij een, dubbel, een dubbele nationaliteit heeft. Dan, dan zou hij hem met Nederlandse paspoort kunnen afnemen. Ja, maar weet u, dan moet hij. Uh, uh, uh, dan moet er bewezen zijn dat hij een terroristisch misdrijf heeft begaan. Dus ik denk nogmaals dat we moeten zeggen. Als, als, als kabinet en Kamer, laten we hier met elkaar de discussie over aangaan of we inderdaad zeggen... er moet wat meer ruimte in het strafrecht komen om dit soort dingen... ook al is het nog net niet haatzaaien, maar toch dit soort dingen aan te pakken. En dan nemen we dus een kleine beperking van de vrijheid van meningsuiting op de koop toe? En, nou, dan nemen we een klein stukje van onze vrijheid... zullen we misschien daaraan moeten opofferen. Dat wordt een, uh, uh, dat wordt een lastige discussie, maar ik denk wel dat het goed is dat we die aangaan. Minister Grapperhaus, in gesprek met onze verslaggever Wilco Boom... daar hebben we nu ook contact mee, Wilco. Dat klinkt alsof de minister bereid is dus heel ver te gaan... eventueel de vrijheid van meningsuiting te perberken, om die Haagse imam te kunnen aanpakken. Waarom wil hij zo ver gaan? Ja, het is inderdaad niet niks, Mark, wat uh, de minister Grapperhaus hier suggereert. Maar het geduld van politiek Den Haag met deze imam is op. Hij is al jaren in doorn in het oog van de politiek. Niemand twijfelt eraan dat hij extremistische opvattingen uitdraagt... die weer bijdragen aan radicalisering, vooral onder jongeren. Hij wordt daarom ook door de NCTV in de gaten gehouden, ook door de AIVD. Hij heeft al een gebiedsverbod in Den Haag... Uh, en natuurlijk is de politiek verontrust. Die zit helemaal niet op radicalisering en mogelijke aanslagen te wachten. Uh, nou, en voor de minister is het wel heel moeilijk om uh, op zijn handen te blijven zitten... als de hele Kamer actie eist. En dat was dus zo vanmiddag. Zowel de oppositie als de coalitie lieten geen enkele twijfel over bestaan... dat er moet worden ingegrepen door Grapperhaus. Het is gif wat, uit, wat er uit zijn mond komt. En het is levensgevaarlijk. En moeten we de grenzen in ieder geval beter markeren. Wat ons betreft moet nu de discussie zijn, is die vrijheid... van meningsuiting zo onbegrensd als we willen of zien we met z'n allen dat ook woorden levensgevaarlijk kunnen zijn en daar is dit het bewijs van als een imam over een burgemeester zegt dat die burgemeester een afvallige is dan is binnen de leer van de islam is dat gewoon een kaarder oproep tot geweld en de minister kan wel degelijk een instructie geven aan het openbaar ministerie om tot vervolging over te gaan. De vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar er zijn ook grenzen aan. En die grenzen zijn aanzetten tot haat of geweld. En in dit geval, als de minister zelf al zegt onacceptabel, vind ik ook dat de minister naar wegen moet zoeken om herhaling te voorkomen. Ten van Gogh, uh, Ayan Hirsi Ali, Ahmed Abu Taleb zijn allemaal door Fawaz beschimd en tot vijand van de islam bestempeld. En ze hebben met elkaar gemeen dat ze of dood zijn of beveiligd moeten worden. Krokodillentranen over hoe erg we het vinden. Daar kopen de mensen hier bang van worden niets voor. Ja, en dat waren dus uh, Siebrand Buma van het CDA... Giddy Markensauer van de PVV... Alexander Pechtold van D66 en Lodewijk Asscher van de PVDA kamerbrede kritiek op die imam dus, maar ook op de minister... want van hem hadden de fracties eigenlijk al in een eer, op een eerder moment... een daadkrachtiger optreden verwacht. Maar ja, dat doet hij nu wel, als hij, hij beloofde de wet te willen aanpassen. Ja, maar dat ging dus niet vanzelf. Uh, Grapperhaus die verdedigde aanvankelijk lange tijd de opvatting... Uh, ook vanmiddag in het debat, dat het Openbaar Ministerie... er echt goed naar had gekeken, uh, maar dat de imam steeds, steeds net... binnen de grenzen van het strafrecht was gebleven... dat hij juridisch precies was weet wat hij doet en dat er voor het OM daardoor ook uh, geen vervolging kon worden ingescheld, ingesteld. En voor het aanscherpen van de wet voelde Grapperhaus in het debat aanvankelijk niks, juist omdat dat volgens hem tot een, een beperking van de vrijheid van meningsuiting uh, zou kunnen leiden, ook voor goedwillende burgers. We moeten ons realiseren dat we, als we zouden zeggen we gaan die, die, die delictsomschrijving Strakker aansnijden, dat we dan ook onze eigen vrijheid van meningsuiting uh, op een bepaalde manier gaan inperken. Die mensen die te goeder trouw, of laat ik zeggen, in de emotie van het debat eens een keer uh, iets uh, misschien wat ver gaan, uh, ineens ook zouden beperken. En Dat is het, dat is het duivelse dilemma wat hier speelt. Ja, en door dat duivelse dilemma... de minister zat dus aanvankelijk lange tijd op de lijn van... nou, we kunnen niet meer doen dan we al doen. Maar naarmate het debat langer duurde... naarmate de kritiek van verschillende fracties harder werd in zijn richting begon hij de Kamer een beetje tegemoet te komen... en pas na afloop, toen hij nog een keer door een groep journalisten werd bevraagd... kwam hij met de, uh, met de duidelijke uitspraak dat hij af wil van de bedreigingen van de imam. Uh, maar daar was dus wel enige druk voor nodig uh, van de coalitie en oppositiepartijen... om hem zover te krijgen vanmiddag. Wilco Boom over dat debat in de Kamer vandaag. Zometeen in Dit is de Dag om uh, half zeven ook een debat over dit onderwerp. <middels> Ja, we konden het horen bij Kees Kwaks. We hebben lange files vandaag, um, maar ook in Brussel stond het helemaal vast. Want uh, de toch spreekwoordelijke files rondom de Belgische hoofdstad waren nog veel langer dan normaal. Boze taxichauffeurs blokkeerden diverse wegen uit protest tegen de liberalisering van de taximarkt en de nieuwe concurrent Uber. Correspondent Sander van Hoorn begaf zich in het Brusselse verkeer. Helikopters heb je wel vaker boven het centrum van Brussel, bij demonstraties, bij officiële gelegenheden. Deze helikopter vandaag die heeft uh, al vroeg moeten opstijgen. Want vanaf de ochtendspits waren taxichauffeurs op de grote ring rond Brussel. Het verkeer werd mondjesmaat doorgelaten, maar je kunt je voorstellen dat er natuurlijk al heel snel files ontstonden. Files die zich voortzetten naar het centrum van de stad. Tunnels die daar geblokkeerd werden of waar taxis heel langzaam doorheen reden. Veel mensen hebben daar last van gehad vandaag. We zijn er gewoon hier, we willen ze vertellen. We verantwoorden. wat je wilt. Het is rien het is simple. Pascal Smet, depuis qu'il est là, il y travaux partout, pas. Kan gewoon niet langer, zegt een taxichauffeur die tegen zijn taxi geleund staat. Zo te zien komt hij hier uit Brussel. Alhoewel ik net langs een taxi liep die uh, de Franse vlaggetjes had wapperen. Frans kenteken ook. Uh, mensen uit Spanje-taxis heb ik zelfs uh, gezien. Solidariteit met de Brusselse chauffeurs. Die zich vooral tegen de minister van Mobiliteit richten. Deze minister heeft de markt hier geliberaliseerd, en daardoor wordt het voor ons steeds moeilijker. Protest richt zich ook tegen. Uber, maar dat is eigenlijk meer een gevolg van de liberalisatie... die die minister heeft doorgevoerd. En Uber, dat is dan een partij die de markt kan betreden... en uh, tegen veel minder geld taxiritten aan kan bieden. Want, zeggen de taxichauffeurs hier... wij moeten allemaal uh, dure licenties kopen... voordat we überhaupt de weg op mogen. En Uber, uh, de chauffeurs, die hoeven dat niet. Nu is natuurlijk wel zo, en dat is een beetje vergelijkbaar met Nederland... dat de taxichauffeurs er zelf ook een, uh, aan meewerken... Door de licenties voor heel veel geld te verhandelen. Al de hele dag staan de uh, auto's het Schumannplein in de Europese wijk te blokkeren. Mondjesmaat worden de auto's doorgelaten en het is half vier op het moment dat de politie uh, er een einde aan gaat maken. Dat gebeurt eerst met zachte hand, discussie. In een van de taxi's zijn kennelijk wat rotjes meegekomen. Maar het gaat steeds nadrukkelijker. Ik zit nu in een groepje waar inmiddels het equivalent van een mobiele eenheid. met wapenstokken, weliswaar nog aan de gordel. maar met plastic schilden. de chauffeurs, de laatste chauffeurs. en het zijn er nu echt niet meer, meer dan enkele tientallen. bij elkaar drijft en zegt dat het afgelopen is. is het sector van transport. die is we voeren hier een gevecht, zegt hij. Mensen begrijpen niet dat liberalisering van markten tot uitwassen leidt. En nu is het bij de taxis. Zometeen is het het onderwijs, de gezondheidszorg. Kijk naar wat er in Amerika gebeurd is. Dus die strijd voeren we hier. Denkt u dat de mensen die vanmorgen in de ochtendspits in de file hebben gestaan... toen u de ring blokkeerde, dat die deze boodschap begrepen hebben? Is zo'n on vit dans une société Nee, zegt hij. Het volk snapt dat altijd pas later. Maar wij voeren hier dat gevecht dus eigenlijk voor hun. Een bijdrage van correspondent Sander van Hoorn. Dan naar het verkeer Kees Quarks. Hoe staat het er nu mee? 500 kilometer. Er, toch een stukje minder. Hier... Ja. ja, er komt uiteindelijk wel een einde aan deze drukke avondspits. Maar dat gaat nog wel even duren. Een um, half uur vertraging erop, de A2 eind over Utrecht tussen Boksel en Kerkdriel. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam, daar nog ruim 16 kilometer filerijden tussen Ketelplein en Zoetewouden. De A15 is dicht bij de Botlektunnel vanuit Rotterdam naar Europoort. Een ongeluk met een vrachtwagen. Dat gaat allemaal nog wel even duren. 8 kilometer vanaf knoop Benelux. En bijna drie kwartier verdraging op de A27 Almere-Gorkum... tussen Hilversum en Nieuwegein. Nieuws en Co brengt je verder, ook als je stilstaat. Nou, dat is heel toepasselijk deze tune. Elke dag verwelkomen we bij Nieuws en Co op deze plek... een vaste gast van het programma die vanuit zijn of haar expertise kijkt naar de actualiteit. Vandaag is dat Ad van Nieuwpoort, dominee in Bloemendaal. Welkom. Dag Hoi. In deze week voor Pasen gaat het veel over lijden. Hè? Het, het lijden van Jezus, die aan het kruis stierf, voor onze zonde. Moet dat ook ons iets leren over de waarde van dat lijden? Ja, dat is wel een aardige. De, de, de Leuvense psychiater Dirk de Wachter. die uh, heeft nog niet zo lang geleden ergens gezegd. Van, hè, dat, dat de, onze, onze westerse samenleving. de, de illusie uh, creëert dat er geen lijden zou zijn. Hè? Dat is mm -hmm. interessant. Hij zegt, nou, dat, dat merk ik ook in mijn spreekkamer. Want uh, nou ja, ik heb heel veel werk bij spreken. Dus uh, wat, wat hij daarmee zegt. en dat vind ik heel interessant. is uh, wij zijn vandaag de dag eigenlijk bezig om dat lijden wat weg te stoppen. Dus wij, wij gaan dat eigenlijk de confrontatie met dat lijden eigenlijk niet meer zo aan. Dus we zitten heel erg in, laten we zeggen, een soort Photoshop-werkelijkheid. Mm -hmm. We proberen ons te presenteren als vooral geslaagde mensen. Met, met succes en geluk. Terwijl we allemaal weten, ook ik, ook jij ongetwijfeld, dat het grootste deel van het leven ook ja, mislukken is. Het gaat niet. En, en, dat, ja, en eigenlijk, omdat er zo weinig ruimte voor is, ja, zegt hij dan, ontstaat er een enorme we hebben het gevoel dat we voortdurend moeten voldoen... aan die standaarden van geluk en, en succes. En, en, en, en gaan die confrontatie dus eigenlijk niet aan met die mislukking. Terwijl dat een heel belangrijk bestanddeel ook van het leven is. Maar, um, waarom zou het goed zijn om dat wel te doen? Om dat lijden wel te accepteren? Nou ja, te, te accepteren, maar het onder ogen te zien. Dus hij, hij zegt ook in het verlengde daarvan... He, de, de, de zin van de Goede Vrijdag, dat is natuurlijk de dag... He, aankomende vrijdag, ja, waarin ja. de kerken stilstaan... bij het lijden van Christus, bij de, de kruisdood van Christus. Dat zou eigenlijk een soort nationale feestdag moeten worden... Waar wij spreken ja. waarin we allemaal eens even ook stilstaan bij wat benauwt ons? Wat, wat zit ons in de weg uh, he, om te worden die we eigenlijk uh, uh, werkelijk zijn? Dus, uh, uh, dus niet van, waar moet ik allemaal aan Voldoen, maar, maar eerder ook te bekijken, en dat is ook de, meteen de, de Joodse betekenis van Paasfeest. Dat is het oerverhaal, wat eigenlijk ten grondslag ligt aan dat hele verhaal van lijden en, en uh, he, de twijfel en worsteling van Jezus en zijn opstanding. Dat het oerverhaal is het verhaal uit, uit het Oude Testament over de uittocht uit Egypte. Ja, nee. Dus Egypte is dan niet zozeer dat land waar je kan diepzee duiken, maar meer, nee, nee. Een, meta <laughs> zeg maar meer een metafoor voor een situatie van, van grote benauwdheid. Met Persag vierde de ook. Hè? Dan gaat het over dat Metzar. Dus het patroon waar je in zit. Of uh, het, het, het, he, de knellende patronen waarin ons leven soms kan zitten. Uh, en daar moet je dus uit. Het idee van die uittocht is, dus dat volk zit in de benauwdheid. En dan wordt er een Mozes geroepen en die moet dat volk uh, uh, uit die benauwdheid leiden naar een land waar het goed leven is. Een land, een wijtsland, Zo staat er dan, vol melk en honing. Dus het paasverhaal is eigenlijk je bedenken, waar zit ik in? Dus zit ik in een situatie waarin ik wel eh, werkelijk tot mijn recht kom? Eh, dus ook het benoemen van, van de knelpunten... De, eh, om, om vervolgens ook eh, daaruit te gaan. En dat is niet alleen in de persoonlijke sfeer... maar ook in een maatschappelijke zin. Dus leg je niet neer bij dat lijden... leg je niet neer bij de bestaande orde... maar sta daaruit op en, en ga misschien wegen... waar je helemaal geen wegen ziet. Dus Paas is ook ergens het verhaal... Eh, waarin in het onmogelijke mogelijk wordt gemaakt. Dat is, dat is dus het is, en dat is interessant natuurlijk vandaag de dag dat dus die concertzalen helemaal he, rondom ja, die helemaal Matthäus mooi. vol zitten. Uh, we zien het ook op tv ja, he, met ja, de, ja, met de passion, met de passion, maar dat het, dat, dat het voor heel veel mensen ook een moment is om juist ook daar eens even bij stil te staan. Dus het hele verhaal ook in het nieuw testament over Jezus gaat natuurlijk over nou, verlogening. Uh, het gaat over worsteling. Jezus worstelt in die tuin. Dat komt er wordt allemaal benoemd. Uh, het gaat over uh, verraad. Uh, het gaat dus ook over die pijn. Uh, uh, hè? En dat zijn dus eigenlijk onderwerpen waar... Ja, eigenlijk zo weinig ruimte meer voor is. Ja, op onze Facebookpagina. Dat, op, op, we zien het dan. wel in het nieuws, want er wordt altijd gezegd... jullie vertellen niks positiefs, het is alleen maar negatief. Ja. Dus van anderen zien we het misschien wel of als het breed... maar niet persoonlijk. Nee, dus ons verband daarmee. Dus dat geldt natuurlijk ook maar in de maatschappelijke zin. Ja. We hebben nog steeds een, een paar honderd kilometer verderop... allemaal tentjes in, in, in Griekenland staan ja. waar vluchtelingen zitten. En daar zouden wij wat aan kunnen doen. Maar we zeggen, ja, dat kan eigenlijk niet, het is onmogelijk. En Pasen zegt eigenlijk, nee, dat is wel degelijk mogelijk. Hè? Ja. Dus er zijn wegen waar geen wegen... Gegaan. Er gaat een weg door de zee heen. Dat kan hij helemaal niet en toch, toch gebeurt dat. Dus dat vind ik toch eigenlijk wel... Ja, dat is de zin van Pasen. Daarom is het ook zo belangrijk dat we... Voor u dat vertellen. Ja, om dat verhaal te vertellen. En het is bedoeld ook als een verhaal om, om mensen moed te geven. Hè? Dus, dus niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar op te staan. Dus opstanding uit de doden betekent ook niet alleen maar... Uh, die fysieke dood, zeggen, zoals dat dan verstaan wordt... maar vooral ook de dood van het bestaan. Kom tot je recht. Mens, sta op. Hè. Dus, dus ga de confrontatie met dat lijden aan. Maar, maar sta vervolgens ook op. En ga wegen waar je misschien helemaal nog geen wegen ziet. Dat is eigenlijk het idee. En, dat kun je ervan van, van leren dan. Als je daar puur naar het verhaal ook... Ja, voor mij ja. is dat Pasen. Dus dat is ja, ook, vind ik, een moment van, van verstilling. En tegelijkertijd ook ja, iets waar je, waar je heel vrolijk van kan worden. Maar we horen juist veel over de zonde waar... Maar Jezus is voor gestorven, voor al die zonden van, van de mensheid. Ja. Nou ja, het begrip zonde, dat hebben we al heel snel. Uh, daar hebben we een morele categorie van gemaakt. van iets wat je verkeerd doet of zo. Hè. Maar zonde is in Bijbelse zin betekent dat eigenlijk. datgene wat jou belemmert om te worden die je bent. Het is uh, zonde. Net zoals dat je zegt. Uh, er valt een, een, een beker wijn op, op de grond. Uh, dan zeg je dat is zonde. Dus het komt, iets komt niet tot zijn recht. Dus in die zin is dat een heel mooi beeld. Hè. Dus dat, is, dat, dat doen de Joden ook op, op met Pesach. Dan zeggen ze ja. Wat is eh, die Metsar, dat wat jou benauwt... waar het woordje Egypte vandaan komt in het Hebraeus? Metsar, ja dat moet je van je afschudden. Maar zeggen Die zonde wordt, je als het ware, wordt van je afgenomen... om weer ook een nieuw begin te kunnen maken. Zo kijk, heel mooi. Dus in die zin, ja, zonde, bij zonde denken we dus heel snel aan... van eh, mensen worden vernederd, van, van die zijn zondige mensen... tot niet goed in staat. Zo is dat misschien ook wel een beetje... in bepaalde Calvinistische kringen wordt dat zo verstaan. Maar het is eigenlijk heel, een heel mooi begrip... Eh, dat onderzoek probeert uh, stil, uh, stilzet bij de vraag... Ja, wat, wat zit mij in de weg om werkelijk te worden die ik ben? Doe, zit ik wel op de goede plek? Heb ik wel de goede baan? Heb ik wat goede huwelijk? Uh, doe ik ook in de samenleving wel dingen die, uh, die zinvol zijn? Goed om komend weekend even bij stil te staan. Ad van Nieuwpoort, dominee in Bloemendaal. Mark, Dank u wel. Tot je dienst. En dat was Nieuws Co. Met er geen discriminatie op de woningmarkt. Blijdschap over het prepadvies voor homo's... en verslaafd aan de smartphone. Hoeveel uur per dag ben jij bezig met je telefoon? Ongeveer acht tot negen uur. Volgens mij is dat heel ongezond. Ik heb zelf vier telefoons. Paniek brak net al even uit. Ik weet nooit wanneer wat gebeurt. Snapchat of Instagram of WhatsApp. Slaapproblemen, dat komt heel veel voor. Ja, ik heb normaal twee smartphones. Maar eentje is net afgepakt in de les. Meneer Alexander, als je nu luistert, ik wil graag mijn telefoon terug. <laughs> Ik heb echt mensen in tranen gezien van ontroering. Ze kunnen zich voor het eerst vrij voelen. Ze kenden helemaal geen seksleven zonder de spanning en de angst voor hiv. Dus denkt u invoeren die boel? Ja, zeker. En hoe eerder, hoe beter. Ik heb gezegd dat we een woning willen verhuren. Ik heb liever ook geen allochtonen in mijn huis. Of die zich gewoon geen kwaad bewustzijn. Nee, dat mag ik ja, gewoon zeggen hoor. En een groep. Maar dat allochtonen kunnen we natuurlijk dus niet vermelden. En die toch nog mee willen doen. Daar kunnen ja. we wel rekening mee houden. Ja. Ja, als je Rashid heet dat het moeilijker is om een huis te vinden dan als je bent. Jou...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 Het kabinet wil op lange termijn 200.000 arbeidsgehandicapten aan een baan helpen. Staatssecretaris Van Ark die heeft een aantal maatregelen bekendgemaakt. Zo wordt het subsidiestelsel eenvoudiger. Denksportclubs moeten voortaan BTW gaan betalen. Dat kan schakers, dammers en britsers 5 tot 10 euro per jaar extra gaan kosten. Tot nu toe waren de clubs vrijgesteld van BTW net als andere sportclubs. Maar volgens het Europese Hof gaat het niet om sporten... omdat de denksporters nauwelijks bewegen. En de avondspits is de drukste spits van dit jaar. Dat komt vooral door de regen en veel ongelukken. Er stond rond kwart voor zes meer dan 900 kilometer file melden aan WB. De files nemen nu wel af. In maart is het vaak druk op de weg omdat er dan weinig mensen op vakantie zijn en het vaak slecht weer is. Voor het weer is hier Willemijn Huber. Het regent inderdaad, al wel de neerslaghoeveelheden. hoeveelheden eigenlijk best wel meevallen. 1 à 2 mm op de meeste plaatsen. En ik zeg dat het eigenlijk wel meevalt, omdat er morgen echt wel veel meer gaat vallen. Niet overal, maar vooral het zuiden van ons land maakt dan kans op lokaal zo'n 10 tot 20 millimeter. Kortom, morgen ook een bewolkte, grijze dag. Vanuit het zuidwesten trekt er dus dan neerslag over. In Groningen moeten we er eventjes op wachten. Gaat ook wel wat regen vallen, maar niet zoveel als in het zuiden. Het is morgen zo'n 6 tot 9 graden. Dat is wel wat frisser dan normaal. Normaal zou het op een graad of 11 moeten uitkomen. Dat zijn waardes die we richting het paasweekend dan weer gaan meenemen. Maken. Richting het Pasen is het dan wisselvallig. Af en toe schijnt de zon, maar we moeten ook elke dag rekening houden... met misschien wat regen of een bui. En dan nu de verkeersinformatie. Kees Kwaks. 400 kilometer file is er over van deze bijzonder drukke avondspits. Het gaat vooral nog niet echt geweldig op de A1 Amsterdam-Amersfoort... na een ongeluk bij Muidenberg. Vanaf Watergasmeer staat file, ruim 7 kilometer. Op de A2 Eindhoven Utrecht. Een kwartier vertraging nog tussen Vught en de afritkerk Driel... Een autobrand is de oorzaak van de file op de A12 naar Utrecht... tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn. Ruim 20 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. De Botlektunnel is dicht vanuit de Rotterdam naar Europoort in de A15... na een ongeluk met een vrachtwagen. Een uur vertraging tussen Pernisse en Spijkenisse. en Nisse. En op de A27, tenslotte, vanuit Almere naar Gorkum... ruim 20 minuten vertraging nog tussen Hilversum en het knooppunt Rijnsweert. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Dit is de dag waarop bijna de hele Tweede Kamer... bij minister Grappenhuis aandrong op actie... tegen de salafistische imam Fawaz Geniet, die ook de bijzondere aandacht heeft... van nationaal coördinator terrorismebestrijding Dick Schoof. Hij heeft invloed op radicale jongeren in dit land. En als je dan dit soort uitspraken doet... legitimeer je bijna geweld en radicalisering. Maar overtreedt Fawaz de wet eigenlijk wel. Straks in debat. Dit is de dag waarop de rechter oordeelde dat de politie aansprakelijk is... voor de letselschade die is ontstaan na de schietpartij... in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn in 2011. De schutter had nooit een wapenvergunning mogen krijgen, volgens de rechtbank. Commentator is vandaag cultuurtheoloog Frank Bosman. Goedenavond, Goedenavond hartelijk welkom. Avond, Wat dankjewel. is jouw stelling bij dit nieuws? Nou, Vuurwapens horen niet bij mensen thuis. En dit is de dag waarop de Gezondheidsraad adviseert om de HIV-remmer PrEP aan mensen in de risicogroep te geven. En die groep, daarmee bedoelt de Gezondheidsraad dan mannen die seks hebben met mannen. Die reageren verheugd. Omdat ik mezelf graag uh, wil beschermen tegen HIV. En uh, met PrEP hoef ik me daar helemaal geen zorgen meer over te maken. Wat vindt u? Moet de overheid zo'n HIV-remmer vergoeden of, of moeten mensen zelf betalen voor risicovol gedrag? Praat mee op Twitter, gebruik dan de hashtag DDD. U kunt ook meekijken via de webcam op nporadio 1nl Bij ons in de uitzending voorvechter van het eerste uur voor, van eerste uur, voor een vergoeding van die HIV-remmer, GroenLinksraadslid in Amsterdam, Femke Roosma. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. En journalist Chris Alberts, uh, geen voorstander, ook goede avond, hartelijk welkom. Goedenavond, ja. mevrouw Roosma, belangrijke dag. Ja, zeker. Ja, ik ben uh, heel erg verheugd dat de Gezondheidsraad... nu eindelijk dit uh, advies naar buiten brengt. En uh, Ik hoop echt dat het snel tot actie leidt... en dat uh, PrEP in het basispakket komt... en beschikbaar wordt voor iedereen uh, die dat uh, wil gebruiken. Ja, het advies van de Gezondheidsraad houdt in... dat dat uh, middel PrEP beschikbaar moet komen. En, en hoe het gefinancierd moet worden... daar, daar moet de politiek maar een beslissing over nemen, zeggen ze. Ja, dat klopt. Uh, en GroenLinks heeft al eerder voorstellen gedaan... om dat in elk geval te vergoeden aan uh, mannen die seks hebben met mannen... dus die in de risicogroep vallen... Um, en dat, dat zullen we hopelijk en waarschijnlijk binnenkort uh, snel in de Kamer uh, opnieuw voorstellen. En met het advies van de Gezondheidsraad daarbij is dat een hele goede steun in de rug. En dan hoop ik ook dat de minister overstag gaat. U zegt het moet in het basispakket. Ja. ja. Chris Albus, ja, normaal gesproken vraag ik niet naar de seksuele oriëntatie van mensen. Maar, nou, maar... vraag er eens naar. <lacht> <lacht> um, even kijken, wat staat hier? Nee, hier staat in mijn tekst dat jij in de risicogroep valt. Klopt dat? Ja, ik val in de risicogroep. Nou, dat weten geloofd, we genoeg. Dan ja. hebben we verder geen vragen. <lacht> okay. Althans niet hierover. Is het een goed idee? zo'n pil in het basispakket? Uh, nou, even vooropgesteld ben ik geen tegenstander van die pil. Uh, die pil is prima uh, als, dat, als dat, uh, dat, nou ja, die, die pil is, aantoon, is aangetoond, uh, effectief. Dus het lijkt me hartstikke handig als die pil gewoon beschikbaar is. Ja. De vraag is natuurlijk of je voor alles uh, waar een pil voor is... of je alles in het basispakket moet stoppen... op het moment dat mensen natuurlijk ook zelf... gewoon een eigen verantwoordelijkheid hebben. Ja, en dat betekent dan voor het antwoord op de vraag of die in het basispakket moet? Nou ja, u, u liet net iemand horen die zei: uh, dan, word ik, dan word ik beschermd. Maar denk ik, ja, uh, wil niet vervelend doen. Maar je hebt ook condooms, uh, die kun je ook gebruiken, die betaal je ook zelf. En uh, de vraag is natuurlijk: in de tijd van, uh, en dat is een hele andere discussie meteen, uh, in de tijd van uh, stijgende zorgkosten, die helemaal door het, door het plafond gaan, is natuurlijk de vraag of je dit soort dingen niet gewoon, uh, of mensen dat niet zelf kunnen betalen. Ja, mevrouw Roosma, ja. kunnen mensen dat niet gewoon zelf betalen? Ja, nou, ik vind dat heel onverstandig, omdat. Uh, nou, ja, de, de samenleving er baat bij heeft dat uh, mensen PrEP gaan gebruiken. Waarom? Omdat uh, PrEP effectief is. Hè. Dat weten we ook uit het buitenland. In bijvoorbeeld Londen is het aantal HIV-infecties uh, HIV afgenomen met 40% uh, door alleen maar informeel gebruik. En uh, er zijn in Nederland uh, elke Wat jaar is dat nog... informeel gebruik? Informeel gebruik is dat mensen het zelf uh, haalden in het buitenland bijvoorbeeld. Of uh, zelf gingen aanschaffen. Ja. Um, in Thailand is het heel goedkoop. In Thailand ik, was het, uh, het, het het probleem was in Nederland was het dat het 500 250 euro per maand kosten En in Thailand kon je die pillen halen voor 50 ja. euro. Ja. En het probleem van informeel gebruik is, uh, is dat uh, um, ja, mensen bijvoorbeeld ook het gebruiken... terwijl ze wellicht al het virus hebben. En dat is heel erg gevaarlijk, uh, want dan wordt het virus resistent. En een resistent HIV-virus is echt het laatste waar uh, de wereld behoefte aan ja, want dat, heeft. Want dan werkt dat hele pret niet meer? Uh, nee, dan werkt PrEP niet meer, maar dan uh, is er dus inderdaad ook een risico, een volksge volksgezondheidsrisico dat uh, het HIV-virus resistent wordt. Ja. En als dat zo is, dan hebben we met elkaar echt een enorm probleem. Dus PrEP-gebruik uh, is heel goed, want drinkt het HIV aantal HIV-infecties terug, maar moet uh, zorgvuldig worden uh, gebruikt. <coughs> en, en dat is dus heel erg belangrijk om daar goede begeleiding op te zetten, ja. zodat er nou ja, ook volksgezondheidsrisico's worden vermeden. Maar dat zegt Chris Abels. Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid. Want, die, want dat is natuurlijk het hele punt. Uh, er is niks tegen dat gebruik. Als mensen dat gewoon vrucht gebruiken, kunnen ze het ook begeleid gebruiken. De vraag is gewoon, of je als er ook een veel goedkoper alternatief is ik snap dat we, dan komen we in leuke financiële plaatjes terecht van welke vergelijking maak je. Want er wordt gezegd van dit is een heel, dit is een heel goedkoop uh, middel. Maar condooms zijn natuurlijk goedkoper. Die, die beschermen natuurlijk ook. Ik snap overigens verder de praktijk wel dat een hele hoop mensen dat niet gebruiken en dat je daarom wil dat die pil wordt gebruikt. Maar de vraag is natuurlijk toch blijft, waarom zouden mensen daar, waarom zou je mensen die pil verplicht, of nou ja, verplicht, waarom zou je die, waarom zou je die de maatschappij daarvoor op laten draaien? Als mensen ook gewoon zelf, gaat over goed betaalende, gaat over goed ah, verdienende allemaal. mensen over het algemeen, waarom die dat niet zelf zouden kunnen betalen? Zo'n hele, hele logische vraag. Nou ja, omdat uiteindelijk de samenleving uh, opdraait ook voor de kosten van, van HIV-infecties. En we, wij weten dat bij mannen die seks hebben met mannen, het, het uh, de voorlichting, als het gaat over condoomgebruik, die, die, uh... dat weten ze inmiddels wel, ja, dat zeg weten ze maar. inmiddels wel, dat wel dat duidelijk. Dat het werkt. Dus er is nu eigenlijk nog één uh, stap te zetten en dat is. Want er eh, blijft een groep die dan weigert het condoom te gebruiken. Nou, niet alleen weigert het condoom te gebruiken, het gaat soms ook wel eens mis. Uh, mensen weten soms niet dat ze geïnfecteerd zijn. Dus uh, en, en inderdaad, er zijn ook mensen die het, die het, het niet gebruiken. Uh, en dan kan je dan zeggen, ja, eigen schuld, dikke bult, maar het is, het is een. Nou, of, -of een... nee, niet eigen schuld, dikke bult, maar als je dat dat dan wil, dan moet je ook zelf dat medicijn betalen. Ja, dan kan je zelf het medicijn betalen. Ja. Maar er zijn ook mensen die uh, dat dan dus niet goed gebruiken. Hè? En ik heb net al iets gezegd over de resistentie van het virus. Mm. Uh, dus ik vind, ik vind ook dat het gewoon in het belang is van de volksgezondheid... om dat middel ter beschikking te stellen. Zodat we niet alleen de kosten kunnen besparen. Want het aantal, hè, de kosten voor, voor uh, HIV-medicaties zijn nu veel hoger... dan de kosten voor PrEP zullen zijn. Uh, dus uiteindelijk... dat, is, uh, dat, is een, dat is een vergelijking die je inderdaad kunt ja. maken. Een andere ja. vergelijking die je kunt maken is... mensen kunnen condooms gebruiken en mensen kunnen die pillen gebruiken. De vraag is natuurlijk, heel vaak wordt het bij homo's, als het over, over allerlei homo zaken gaat, bijvoorbeeld over bloeddonatie, bloedtransfusie, dat soort dingen, wordt gezegd, er moet gekeken worden naar het gedrag. Nou, daar zou, ik dus, daar zou ik nou heel erg voor zijn. Dus ik ben er inderdaad heel erg voor dat mannen die wisselende contacten hebben die pillen gaan gebruiken. Dat lijkt mij heel, lijkt mij heel logisch. Maar ik snap eerlijk gezegd niet waarom er zo'n generiek idee is dat het goed zou zijn om, om iedereen, ongeacht wat hun gedrag is, die pillen... Uh, het beschikbaar te stellen. Ja. Eh, volgens mij moet je zeggen: hè, je krijgt die pillen vergoed, maar eh, dan moet er ook begeleiding bij komen. En die begeleiding die kan controleren of mensen niet al eh, een HIV-infectie hebben, eh, of er ook bijvoorbeeld eh, nierschade kan optreden. Er zijn ook allerlei gezondheidsproblemen. Eh, kleine gezondheidsrisico's... maar die wel in de gaten moeten worden gehouden. Dus volgens mij moet je zeggen... je mag het, je mag het gebruiken onder voorwaarden... dat je de begeleiding erbij krijgt. Uh, en dan kan je volgens mij uh, heel gericht uh, kijken... of je dat virus uiteindelijk uh, zo ver terug kan dringen... dat we, dat we een HIV-vrije samenleving krijgen. Okay. En dat is uiteindelijk het doel. Frank Bosman hier in de studio wil ook graag reageren. Ja, ik, ik zie de tegenstelling tussen deze pil en de condooms niet zo. Want er zijn toch veel meer geslachtsziektes... en andere onhebbelijkheden die je kan krijgen... van vrij seksueel verkeer. En niet alleen het AIDS-virus <lacht> ja. is ook al gebruikt... Zo'n pil lijkt me toch handig als je veel wisselende contacten hebt, om toch ook gewoon die condooms te, ja, te dus gebruiken. Dus dat is altijd goed lachen, geloof ik. Dit lijkt mij inderdaad logica. Dat lijkt mij dat er is altijd een reden om condooms te gebruiken, ook als, ja. je die pillen ook als je die pillen slikt. Dus als je die condooms niet gebruikt, heb je altijd een probleem, ja. volgens mij. Ja. Mevrouw Roosman? Ja, nee, maar dat is natuurlijk zo. Weet je. We moeten ook niet stoppen met condoomgebruik. Maar hè, de vergelijking wordt heel vaak gebruikt met, uh, gemaakt met de anticonceptiepil. En daar kan ik me van alles bij voorstellen. Dus dat maar je die uiteindelijk... zit niet in de maaspakketten. Nee, dat vind ik ook slecht. Dat vind ik ook slecht. Dus die, moet die moet er ook meteen in. Ja, het kost tegenwoordig niet, niet zo, bijna niks meer, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar goed, nou, we hebben net gehoord uh, van u dat mij... die pillen uit Thailand ook niet zoveel kosten. Dus ja. dat is eigenlijk ook het bezwaar nee, Pref dan niet meer. Web is inmiddels ook in Nederland goedkoper. Ja, dus inmiddels is het goedkoper. Maar, uh, nee, maar voor, voor het geldt ook, hè, dat je het gaat ook over welzijn. Dus dat punt wil ik eigenlijk ook nog wel maken. Heel dat kort. als je seks hebt, uh, dat je ook gewoon uh, ook mannen die seks met mannen die condooms gebruiken, uh, zijn bang dat ze toch. Uh, die, uh, dat, Virus krijgen. En die willen zichzelf extra beschermen. En ik vind dat heel erg belangrijk. Seks zonder angst is een echt een belangrijk argument. Het gaat over okay. individueel welzijn. Daar moeten we niet vergeten. Nog één keer, Chris Albers. Nou, lijkt mij me, lijkt me. ook een prima argument. Maar het punt is natuurlijk, het blijft, blijft staan... dat als je dat dus wil, dat, je dan, dat dat dus ook een prijs heeft. En dat heel veel dingen die in de gezondheidszorg geld kosten... Uh, dat die ook heel belangrijk zijn. En dan is het dus de vraag, mag je mensen een klein beetje aanslaan... op, op hun eigen gedrag? Dat doen we op allerlei andere terreinen. Doen we dat u stelt steeds de vraag, maar u geeft steeds niet het antwoord... meneer dan, Albers, u vindt dat, denk ik, hè? Ja, ik vind dat ja. inderdaad. Ja, dat, dat, op minst wel, nou, dat het op zijn minst een klein beetje wel kan. Want die condooms zijn er... Nog steeds niet okay. maar ook heel goed. De tegenstelling is helder. Dit debat, wat u in de afgelopen negen minuten heeft gehoord, gaat binnenkort in de Tweede Kamer plaatsvinden. Want dan komt de minister met een voorstel naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad. Voor nu hartelijk dank allebei. Graag gedaan. Dit is de dag waarop de Rotterdamse bischop Hans van der Hende de bloemen inzegende... voordat ze op transport gingen naar Rome om traditiegetrouw het Sint-Pietersplein op te vleuren met Pasen. Duizenden tulpen, nasjes en blauwe druifjes uit Nederland... luisteren komende zondag het Urbi et Orbi van de paus op. Nieuw zijn dit jaar de orchideeën. Volgens de bloemenarrangeur erg toepasselijk. Nou, het is een hele, op zich een hele krachtige bloem. Een sterke bloem, een pure bloem eh, die eenvoud en kracht uitstraalt... Pas past ook een beetje bij deze pauze. Hè? Niet te veel poeha, niet te veel poespas. Uh, ze zal met de kleur groen en geel ook echt op het plein gaan knallen. Dit is de dag waarop het gerechtshof in Den Haag bepaalde... dat de politie deels aansprakelijk is voor de letselschade en overlijdensschade... die is ontstaan bij de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof... in Alphen aan de Rijn in april 2011. Het Hof vindt dat de politie die vergunning niet had mogen verlenen. Er was informatie bekend bij de politie... Uh, waaruit bleek dat er vrees voor misbruik was. Ja, Frank Bosman, onze commentator vandaag. Je zei net al, vuurwapens mogen überhaupt niet bij mensen thuis zijn. Nee, dat lijkt me toch eigenlijk een beetje evident. Dus ik, ik, toen ik deze stelling aan het voorbereiden was... denk ik, ga ik nu niet gewoon enorm een open deur inlopen, trappen? Want dat lijkt nou, me gewoon heel er zijn heel veel he? mensen die een wapen thuis hebben. Ja, en ik lijkt me toch eigenlijk een heel slecht idee... en een voor de hand liggende oplossing om uh, dit soort incidenten... die we nu met uh, Van der Vlis hebben meegemaakt te kunnen voorkomen. Ja, ik verhaal dat Mensen met een wapenvergunning, die mogen een wapen hebben... die mogen ze ook thuis hebben, ik geloof dat. Nee Onder strikte, ja. dus we moeten ook niet doen alsof ze er zo Slingerend. maar midden in de nacht en ze man en vrouw krijgen ruzie en die vent denkt nee. ik pak mijn dubbel op het jachtgeweer. ik bedoel zo simpel is nee, het Het geldt niet, voor he? mensen met een vergunning maar ook voor politieagenten ja. denk ik die hebben ook thuis uh, kunnen we thuis hebben ja ik denk mensen bewaren hem volgens mij gewoon op bureau uh, oké okay. maar uh, kijk we hebben een aantal uh, beroepen in de Nederlandse samenleving... waarvan we met elkaar gezegd hebben... die moeten toegang tot wapens hebben. Politie, militairen, uh, jagers. Bi-atleten. Som som ja, sommige sporters inderdaad. Die door de sneeuw heen ploegen. Uh, ja, precies, jagers. Ik ben niet een principiële tegenstander van de jacht bijvoorbeeld. Maar... Uh, die mensen mogen die wapens gebruiken onder zeer strikte voorwaarden ja. door de wet zo gesteld. En jij zegt en, niet thuis bewaarden. Nee, want op het moment dat je die wapens... of nou voor politie, leger, jagers of sporters... laten we die groepen dan even identificeren. Als je die wapens bewaart op een depot uh, ergens... waar er zeg maar, ook een centrale administratie is die kan registreren... wie wanneer welke wapens meeneemt om iets te gaan doen... Uh, dan kan je daarmee in één klap zeggen... er mogen thuis inwoningen en in, uh, in woningen geen wapens ja. zijn. Überhaupt nooit niet. Maar dan had Tristan toch gewoon bij het depose wapen op kunnen halen... en naar het uh, winkelcentrum kunnen gaan? Ja, dat, had, dat, dat zou gekund hebben, maar dan zit er een extra drempel in. Want stel dat die lid is van een sportvereniging... Hè, die wil, daar wil ik ook best over nadenken... dan ga je naar die sportvereniging toe, daar ben je lid van... dan moet je daar uit een speciaal depot... Met, bij een manier ja, ja. achter een balie moet je je wapen gaan ja, dan halen... Dan zeg je, ik om, naar, om naar de schietbaan toe te gaan. Dan moet je hem daarna weer inleveren. Ja. Stel dat je denkt, ik ga niet naar de schietbaan... Schietbaan. Ik ga naar het plein in de stad om mensen neer te schieten. Mm -hmm. Dan moet je dus met dat, met dat wapen moet je dus niet de kant van de schietbaan opgaan... maar moet je daar de uitgang gaan. Ten eerste ziet die beveiligingsmeneer achter de balie dat. Ten tweede zien mensen die daar in en uit lopen... in één keer iemand met een wapen naar buiten lopen. Hè, we hebben met elkaar afgesproken dat er geen wapens buiten die schietvereniging... Nee, okay, en dan, zeg je, dan kan iedereen alarm slaan. Dan, en dan uh... heb je in ieder geval een aantal momenten meer waarop alarm ja. geslagen kan worden. geldt niet voor agenten, want die gaan gewoon met een wapen de straat op. Ja, dat geldt maar weten tegelijkertijd... dat als er één uh, beroepsgroep in Nederland is... die zeer terughoudend is als het gaat om het gebruik van vuurwapens... is de politie wel. Ik verbaas me altijd enorm als er in het buitenland... een terrorist uh, gearresteerd moet worden. In Frankrijk, in Amerika. Het eerste wat ik altijd tegen mijn vrouw zeg... wanneer schieten ze hem dood? Hmm. Dat gebeurt eigenlijk altijd. Zowel in Nederland... Uiterst zelden is ja. dat mensen neerzetten. Dus die vertrouwen jij? Die, die, die gedragen zich. Ik denk dat een de Nederlandse politie dat altijd dat wel verdiend heeft. Ja. Ja. Ja. En dus zeg je, het geldt vooral voor mensen die het voor de hobby hun, hun, hun, hun geweer gebruiken. Die moeten toch een de Ik vind ophalen. dat überhaupt niemand in Nederland, ook al ben je politieagent. Sorry meneer, maar agenten die meeluisteren. Maar zelfs agenten. Je hoort een pistool nooit thuis te hebben. Ook al doe je hem in twee kluizen met drie sleutels en twee tijdsloten. Ja, maar dan is er ergens een, een, een, een, een overval of een aanslag. En dan ben je ja. als agent thuis. Dan moet je eerst naar de politie ja. om je wapen op te halen. Ja. En dan kom je te laat om die aanslag te voorkomen. Nee hoor, want we hebben een reactietijd in uh, het buitengebied van acht en in het binnengebied van uh, vijf minuten. Dat de politie te plaatsen kan zijn. Nou, dan, moet je dat je betekent... dan moet je ook nog extra tijd rekenen nee, om van nee, jou te komen. Nee, wat, stel je dat ik een politieagent ben. En ik loop op zondagmiddag met mijn, met mijn vrouw zonder pistool door het winkelcentrum. Ja. En ik zie dat daar een roofoverval plaatsvindt. Dan bel ik eerst 112 om mijn collega's te waarschuwen dat uh, ze wel aan moeten komen. En die hebben wel wapens bij me. En vervolgens nou, nou ja, die moeten ook van het bureau komen dan nog weer. Die moeten daar dan ja? zitten. Ja? Ja, nou, er zitten geen politieagenten klaar op het politiebureau, toch? Nee, er zit... <laughs> op die manier bedoel je? Nee, er zitten, die zitten nee, er niet mee te die moeten van huis komen. Nee, maar als een politie dienst heeft, als hij een uniform is en ze zijn met elkaar en okay. ze zitten in de auto, dan, dan zijn ze uiteraard, dan zijn ze in dienst en dan mogen ze hem dragen. Maar ik had het over die politieagent die met zijn vrouw buitendienst ja, op zondag, okay. ja. en die moet geen pistool dragen, vind ik. Nee. Nee. Want dan, dan ga je de grens over. Oké, okay, jij denkt dat we daarmee in ieder geval minder uh, incidenten... Kijk, voorkomen kan je dat nooit. We missen. leven in een gebroken wereld en we kunnen de zonde uiteindelijk nooit helemaal uitbannen. Maar we maken op die manier het weer een paar stappen moeilijker om dit soort incidenten te krijgen. Oké, okay, dank voor je opinie. Ja. Dit is de dag waarop een Amsterdamse seksbioscoop handig inspeelt... op de roddels rond de Amerikaanse president Trump... op het programma films van pornoactrice Stormy Daniels. De vrouw die een affaire zou hebben gehad met Trump... en met succes vertelt programmeur Tony. De actrice in kwestie die is het eeuwig, uh, nu erg hot. Dus daar moet je erop inspelen. En we hebben inderdaad een aantal klanten... die dus echt uh, vragen van uh, draait die film met uh, de desbetreffende persoon al. Ja. Dus het is toch wel een hot item. En toeristen vinden het prachtig. Dit is de dag waarop zanger Hans de Boy, misschien kent u hem nog van zijn hit Annabel, zich ook mengt in het aardbevingsdebat. De boy woont zelf in Antwerpen, maar wil met het lied Tommy uit Appingedam met een onheilspellende tekst en luchtige reggae-deuntje geld ophalen voor de door aardbeving getroffen Groningers. Tommy droomt dat. Dit is de dag voor ook minister Ferd Grapperhuis van Justitie in de Tweede Kamer zei te walgen van de extremistische uitlatingen van imam Fawaz Jinid over de Rotterdamse burgemeester Ahmed Abu Talib. Volgens Grapperhuis ziet het Openbaar Ministerie op dit moment echter geen aanknopingspunten om de imam te vervolgen. Wel heeft hij de speciale aandacht van onze nationale coördinator Terrorismebestrijding, Dick Schoof. Omdat hij hem uitmaakt voor een leugenaar, hij zegt dat hij ontrouw is aan de islam. Dat hij ook de islam en de moslim bestrijdt in dit land. En als je dat in de context van zijn preken duidt, en er zijn echt deskundige mensen die daar duidelijk verstand hebben van die islamitische context, van, de, van het salafisme, dan kan daar geen andere conclusie aan worden verbonden dat het eigenlijk getypeerd moet worden, geduid moet worden als afvallig. Ja, dat was dus Dick Schoof. We gaan erover praten met PvdA Tweede Kamer, het Atje Kuiken... die vanmiddag in de Tweede Kamer daarover sprak met minister Grapperhuis. Goedenavond, duidelijk welkom. Goedenavond. Met universitair docent Islamstudies aan de Universiteit van Utrecht... Joas Wagenmakers, ook u welkom. En met strafrechtadvocaat Anis Boemanjal. Uh, meneer Wagenmakers, ik wou met u beginnen... want u heeft de hele preek van Favas beluisterd, hè? Mm -hmm, ja. wat, wat zegt hij precies over burgemeester Abutale? Nou, hij plaatst hem eigenlijk in een uh, lijn van mensen die... Zeggen moslim te zijn, maar het in werkelijkheid niet zijn. Hij begint bij Napoleon, die toen die Egypte veroverde aan het eind van de 18e eeuw, ook claimde moslim te zijn. En hij noemt dan bijvoorbeeld ook nog uh, de oud-president van Tunesië Bourkeba, En hij noemt ook uh, Hafez al Assad, de vader van de huidige president van Syrië. En hij mm -hmm. zegt al die mensen claimden moslim te zijn, maar waren dat niet. En dat zie je dus ook bij uh, Abu Dhab. Zegt hij daarmee dat hij afvallig is? Dat zegt hij misschien niet expliciet, maar impliciet wel. Wat betekent dat in de context van de islam? Dat kan verschillende dingen betekenen. In de context van het salafisme. Dat is ook de stroming die uh, Fawaz aanhangt. En die hij ook, waar hij het ook over heeft in de preek. Omdat hij zegt, van ja, Abu Talib heeft zelf uh, in een gesprek met u overigens uh, gezegd dat hij een uh, salafist is. En dat is hij eigenlijk helemaal niet. En... Fawaz is iemand die een stroming aanhangt... die wel degelijk gelooft dat iemand die afvallig is... Uh, het in principe verdient... en ik wil dat even benadrukken mm -hmm. dat ik dat zo zeg... het in principe verdient om de doodstraf te krijgen. Wat absoluut niet hetzelfde is als dat hij daartoe oproept. Dat nee. is echt iets anders. Nee, want ik heb het daar ook met hem over gehad... in dat gesprek wat ik met hem had. Uh, ja. En toen zei hij ook van... ja, dat geldt niet hier in deze context... maar dat zou gelden in een islamitische context... onder bepaalde omstandigheden... als je ja. echt weigert terug te keren tot de islam, hè? Ja, ja, precies. De, dus hoe moeten we dat, dit nu hier duiden, volgens u? Is dit een oproep tot geweld? Nee, uh, het is geen oproep tot geweld. Want uh, sterker nog, hij zegt in een deel van de preek... Uh, ik bedoel niet uh, geweld, ik, uh, ik heb het niet zoals uh, IS en Al-Qaeda en zulke dingen. Hij zegt, dat, dat bedoel ik niet. Maar hij zegt, wij hebben als moslims in Nederland wel rechten. En de PvdA, want die noemt hij ook uitvoerig. En Abu Taleb zijn mensen die eigenlijk een strijd aan het voeren zijn tegen de islam. Net zoals die andere mensen die ik net noemde dat uh, deden, terwijl ja. ze zichzelf wel moslim noemden. En dat mag gewoon niet en wij hebben het recht om ons daartegen uit te spreken en om ons uh, te verdedigen. Maar hij heeft het expliciet erover dat je geen geweld moet gebruiken. Okay. Mevrouw Kuiken, u vindt dat de volwassen aangepakt moet worden, Zij u vanmiddag in de Tweede Kamer. En waarom wilt u dat precies? Op grond waarvan? Nou ja, je ziet, wat hij doet is haatzaaien. Hij radicaliseert en hij roept op... beschouw onze burgemeester als een afvallige moslim... een vijand van een moslim. En we weten allemaal wat het betekent in zijn salafistische kringen. En zeker sinds Ayaan Hirsi Ali, Theo van Gogh... hebben dat soort woorden betekenis. Ja, maar wat, wat betekent het dan? Nou, de hoogleraar duidt het zelf al aan. Het roept op tot uh, geweld. Je hoort Nee, daar Nee, hij is juist van niet. Nee, het, als je zegt van je bent een afvallige... verdien je eigenlijk de dood... en daarmee roep je wel degelijk op tot geweld. Dat je dat later nuanceert... neemt niet die dreiging weg. Neemt niet dat haatzaaien weg. Neemt niet dat radicale weg. En dat is ook iets wat de heer Schoof... de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding omschrijft. Uh, hij voelt ja, maar... hem gevaarlijk. Ja. Hij ziet, dit is een, past in de lijn... van het verdergaande judisme wat we zouden moeten bestrijden en wat gevaarlijk is. Maar hij zegt ook, als het echt haatzaaien zou zijn... dan zouden we hem aan kunnen pakken. Dat is het waarschijnlijk niet, want anders had het OM er wel een zaak van gemaakt. Hij zegt, ik vind het gevaarlijk, ik vind dat dit niet moet kunnen. Hij zei vervolgens, ik zie alleen nu niet... welke wettelijke mogelijkheden we hebben. Ik geloof dat niet. Ik vind dat het OM uh, gewoon in actie moet komen. Dat zij moet onderzoeken en laten rechter daar dan maar een uitspraak over doen. Ik vind dat haatzaaien oproepen tot geweld, mensen tegen elkaar opzeggen... niet passen in onze vrije Nederlandse samenleving. Meneer Moeman, jouw u met advocaat. Ja. Hoe luistert u naar de uitspraken van uh, meneer nou ja. Laat ik het vanuit de juridische oogpunt bekijken. En dan uh, ben ik het eens met meneer Grapperhaus... dat even los van de smaak, hè, dat het smakelijk is tot daar aan toe... maar hier is gewoon evident geen sprake van oproepen tot geweld of haat. Mevrouw van Kuiken heeft het over dat het OM uh, zonder meer dan maar moet vervolgen. Maar daar legt ze, wat mij betreft uh, uh, de vinger op de, uh, niet op de zere plek. Uh, het gaat hier in deze om uh, dat het Openbaar ministerie... Magistratelijk als ze is, moet beoordelen of hier sprake is van, van strafrechtelijk gedrag. Ja, en dat is het evident niet. Oh, evident zelfs. Nee, ik, ik, vind, ik vind hier uh, werkelijk waar um, uh, een situatie. Ik heb voor een um, grotere uitdaging gestaan. Want het is een inter, interessant en complex onderwerp. Hè. Wanneer is het recht op vrijheid van meningsuiting. En wanneer is er gewoon sprake van een, een, een opzoek, aanzetten tot haat of iets in die trant? En hier zegt meneer over Abu Talib, wat je daarvan ook mogen vinden, dat meneer Abu Talib een afvallig is. Ja. Nou, hij zegt het ja. net niet helemaal letterlijk. Dat maakt nou, geen impl -impliciet, impl impliciet inderdaad. Ja, impliciet. Ik volg even de woorden van de, van de oogleraar. Ja. En die, die is de Arabische taal veel beter machtig dan ik. Dus ik ga ervan uit dat dat op die manier is gezegd. Um, en dan is er gewoon geen sprake van oproep tot, tot, tot, tot, tot geweld of haat. Anders dan mevrouw Kuiken kennelijk voor ogen heeft, um, moet er sprake. .spraken zijn van eh, niet alleen een krachtige retoriek. Uh, maar ook een uh, krachtversterkend ja, element. Maar in, in, in, de, in, de, in de context van het uh, van salafisme, uh, zegt mevrouw Kuiken en zegt ook meneer het betekent het wel degelijk iets meer dan alleen maar... dat ik tegen Frank zou zeggen, je bent een nep Nee, maar dan ben je nou een doel toe aan het redeneren. En dat, dat, dat is wat mij betreft een zwakte bot. Nou, dat is de vraag. Nee, wat, wat van belang is bij op het moment dat iemand zich uitspreekt... Dan, dan, dan kijk je naar de context van die bewoordingen op dat moment. En dan ga je niet zeggen, want dat is wat mij betreft een paar bruggen te ver... om te zeggen, ja, maar het salafisme en dan de strikte, vorm, de strikte leer van salafisme met Daar geldt dan in een andere tijd of in een andere omgeving eventueel toepassing van. En dan zou dat moeten leiden tot, dan zijn we al zo ver weg. En dan denk ik, nee, je mag het smakelijk vinden. Je mag ervan vinden wat je van vindt. Maar het strafrecht is, wat mij betreft, bij FAR niet, komt hier niet om de hoek kijken. Want mevrouw Kuiker, kan je inderdaad zeggen van, je mag wel, ik geloof dat Geert Wilders in de Tweede Kamer ook wel eens iemand een nep-christen heeft genoemd. Ik kan dat nu tegen Frank Bosman zeggen. Dat is op zichzelf, denk ik, niet strafbaar. Nee, maar het is wat je, welke gevolgen er zijn achter die woord. Op het moment dat je zegt, je bent een afvallige moslim... en je bent een vijand van moslim, dan roep je op... Tot iets. Zeker in zijn traditie, ik noemde niet van niets, niets hiersje al. Ik noemde niet Theo van Gogh. Al. Ja. En daarmee is het niet uh, straffeloos. Daarmee valt het binnen de context van het strafrecht, roep je op tot haat, uh, tot geweld, roep je op uh, uh, binnen de context van haatzaaien. En denk ik echt als, dat als het de moeite waard ja. is dat het OM overgaat tot een onderzoek. Uiteindelijk is daar een rechter om het te oordelen of het ja. daar binnen past. Maar ik vind het onbegrijpelijk dat de minister niet heeft gezegd tegen het OM, onderzoek dit. Want ik vind het zo kwalijk. Ja, gaan dan we bevestigt het... hij ook vandaag maar zelfs maar... in de Kamer, maar dat hij vervolgens daar geen stappen voor zet. Nee, dan gaan we even maar terug naar, niet, naar niet, de, niet de hoogleraar, maar de universiteitsdocent docent islamstudies, eh, Joas Wagenmakers. Ja. Waar staat u als u deze twee geluiden hoort? Uh, nou, ik ga me niet uitspreken voor of tegen de een of de ander. Dat is uh, niet aan mij om uh, dat te zeggen. En ik ben ook geen deskundige op het gebied van de Nederlandse wet, dus dat laat ik graag een anderen over. Maar als het gaat om, er wordt nogal in het gesprek werd net genoemd... de traditie van het salafisme. Ja. Die is een stuk breder dan uh, kennelijk gedacht wordt. Want als we kijken naar het salafisme... dan zijn er een heleboel mensen binnen het salafisme... die burgemeester Abu Talib waarschijnlijk als een afvallige... of als een, een niet goede moslim zouden willen afschilderen. Mm. Maar dat wil absoluut niet zeggen, zoals ik in mijn eerdere antwoord op uw vraag al zei... dat men ook daadwerkelijk over wil gaan tot het doden van iemand. Nee, en het dat gaat, wil het ook... gaat, als ik even mag reden, Reageren ja, gaat natuurlijk we gaan over de traditie gaan. van deze zogenaamde uh, imam. Maar hij heeft niet voor niets een gebiedsverbod gekregen. Het is niet voor niets verlengd. Dat heeft al bij de rechter stand gehouden. En dat toont ook aan dat hij al grensoverschrijdend, grensoverschrijdend nee, gedrag dat is, heeft gehaald. Nee, daarvan uit. zei de minister nou vanmiddag... dat is bestuursrecht, dat is ja. geen strafrecht. Uh, Daar ga je dus over de grens wat we met elkaar hebben afgesproken. Daar hebben ze nu het gebiedsverbod voor afgesproken. En daarmee heeft dus al gerechtig getoetst. je hebt iets gedaan wat niet deugt. En mijn stelling is nu you <laughs> volgens mij is het uh, tijd voor de volgende stap. We willen ook hetgene wat u doet op uh, Facebook, want het beperkt zich niet tot alleen maar fysieke ruimte, we willen we ook dat het aangepakt ja. wordt. Nee, dat en helder. laat het OM dat nu onderzoeken, want dan weten we gewoon ja. waar we toe zijn. Ja. En ik denk dat dit wat nu gebeurt, dat dat niet kan. Meneer Beaumagnol? ja. Mevrouw Verkuik, het haalt echt dingen door elkaar. En Misschien is dat, uh, uh, uh, heeft dat te maken met het feit dat, dat uh, het niet even, even helder is. Het bestuur zegt is een hele andere uh, situatie. Daar heeft, heeft, dus waren er aangekomen die niet, die niet met strafrecht te maken hebben, dat meneer Fouas zich eventueel um, zou gebruik maken van jihadverspreiding en dan terroristische ondersteuning van terroristische activiteiten. Daarvan heeft de bestuursrechter niet meer niet en niet minder gezegd. Wij kunnen dat niet onderzoeken omdat het geheim is gebleven, die bestuurlijke rapportage. De advocaat heeft daar uh, kennelijk geen toestemming gegeven om daarnaar te kijken. En daarvan heeft de bestuursechter gezegd, ja, dan gaan we er maar vanuit dat dat soort dingen speelt. Ja. En dus laten we Inhoudelijk eens. zegt dat niks, zegt hij. Nou, dat is een juridische smoes. Want de rechter heeft gewoon nou ja, nou ja, oordeel dat het terecht was... om deze man in bepaald gebied mevrouw, mevrouw te ontzeggen. Het is mevrouw Kuiken, zonder van. Mevrouw, mevrouw Kuiken. Mevrouw, mevrouw Kuiken. Mevrouw, mevrouw Kuiken. Zonder van, maar dat geeft verder niet. Nee, ik ja. moet het goed zeggen, dus dat geeft wel. Maar zin Mevrouw af? Kuiken, dat um, is geen juridische smoes. Um, dat is een interpretatie van een uitspraak. En ik zou u echt warm aanbevelen om die uitspraak eerst tot u te nemen... al eer u woorden als smoes in de mond neemt. Oké, Frank Bosman. Nou, ik ben ook zelf geen uh, expert op het gebied van uh, juridische zaken en dergelijke. Maar ik kan me wel voorstellen dat in uh, het huidige tijdsgevricht, we, we leven nu in 2019. Uh, 18 jaar. Ja, ja. Sorry, ja, ik even een <lacht> beetje de toekomst. Sorry, ik ga veel snel. Dat je, dat, je dat je er wel bang van kan worden. Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die, eh, gezien de recente geschiedenis, hier bang van worden. En ik denk dat de politiek er ook voor is. Niet alleen om hier zeg maar, naar de wetgeving te kijken, maar ook een, aan een stuk duiding te doen. Uh, eh, om hier een stuk rust in de maatschappij uh, terug te brengen. Dat hier politiek over gepraat wordt, vind dat ik vind wel uitermate goed. goed. Ja, dat maar mevrouw Kuiken, ja, loopt u niet het risico dat u toch verschil gaat maken... tussen christenen en moslims? Want als, als ik zeg dat Frank Bosman afvallig is... ja, volgens mij mag dat gewoon zeggen. Als Was zegt dat Abu Talib afvallig is, dan moet de rechter optreden. Op het moment dat een christen uit oproept tot haat haatzaaien... dan pak ik hem net zo hard aan, dat maakt mij echt niets uit. Nee, maar dat, dat, gaat... doet, dat doet Was ook niet, Die zegt alleen uh, Abu Abu is afvallig en vervolgens en dus heeft het nee, consequenties afval, in die dat traditie. Dat in zijn traditie over wat hij eerder heeft gezegd... en over andere mensen wat hij heeft gezegd, heeft dat betekenis. En daarmee is de context oproepen tot haatzaaien. Dat is maar mijn dat mening. Is het, en ik vind dat niet nee. acceptabel in onze maatschappij. Niet over Ahmed albert Niet over een willekeurige Rotterdammer. Of wie dan ook. En dat Bosman. moeten we aanpakken. En het tweede is, als nu blijkt dat onze wetgeving toch niet voldoende is. Ik mm -hmm. denk het wel en daarom wil ik ja. het onderzoek van het OM. Dan moeten we gaan kijken hoe we die wetgeving meer sluitend ja, maken. Ja, daar ik was wil de mensen het die verbinden in onze samenleving en niet van dit soort uh, haatoproepende imams... waar niemand op zit te wachten. Ook niet mensen die zelf uh, streng islamitisch okay. zijn. Oké. Meneer Wagenmakers, u wilt nog iets zeggen? Ja, nou kijk, uh, er wordt gezegd, er is nu al meerdere keren gezegd... van uh, tot haatoproepen. Uh, het is denk ik uh, goed te vergelijken met iemand die bij wijze van spreken... op een, uh, op een brug staat, op een viaduct boven een weg... Uh, ...en die volgens de automobilisten misschien wel uh, een steen naar beneden dreigt te gooien. Dat is natuurlijk iets dat we een tijdje lang uh, hebben gezien. Mm -hmm. uh, je mag natuurlijk gewoon over die brug heen lopen, zelfs met steen in je hand. Uh, het is misschien niet verstandig om dat te doen, maar het mag natuurlijk wel. En ja. ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen wat verstandig is enerzijds... Ja. ...en wat mag anderzijds. En dat Fawaz misschien dingen zegt en zich bezig met bepaald taalgebruik... ...dat mensen, zoals de heer Bosman uh, zegt, schrik aanjaagt. Dat kan ik me voorstellen. Ja, daar zijn we het je met z'n allen over eens. Inderdaad. Maar als je ja. beter gaat kijken, zie je dat dat dus wel meevalt. Oké. Okay. Dat was uh, nou, best duidelijk, best verhelderend allemaal. Ik ga hartelijk dank zeggen tegen Adje Kuiken, tegen Anis Boenamjal, tegen Joas Wagenmakers, Chris Alberts, Femke Roosma en Frank Bosman. Zometeen Bureau Buitenland, Chris Keine. aandacht voor de situatie in Iraks-Koerdistan. Het wordt daar steeds onrustiger. Dag. <middels> NPO Radio 1.